Uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS journal Innemen en eerder weg te gaan. In Rotterdam is een Duitse automobilist aangehouden met 750.000 euro en anderhalve kilo cocaïne in zijn auto. De 52-jarige Duitser viel op omdat hij op de achterbank van zijn auto zat. De man gedroeg zich zo nerveus dat de politie besloot de auto te onderzoeken. Toen werd het geld in de kook gevonden. Het weer helder bij minimaal van een graad of twee. Overdag is het weer zonnig. Het wordt 16 graden op de Wadden. En plaatselijk 20 in Limburg. Later vanuit het zuiden meer bewolking en kans op een bui, mogelijk met onweer. En dit was het. En dan was. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. Thank the found it Got it.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 FM. Thanks. ain't seen